Het paleis in Venezuela is geschoten, dat melden verschillende bronnen. Ook vlogen er drones boven het paleis. De situatie zou nu weer onder controle zijn. Intussen is tijdelijk president Rodriguez officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro opgepakt door Amerikaanse troepen. Er waren bijna 200 manschappen voor nodig, dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd. Volgens hem zijn er geen Amerikaanse slachtoffers gevallen... en werkte de Russische luchtafweer van Venezuela voor geen meter... Maduro stond vandaag voor de rechter voor drugsmokkel. De ochtendspit moet rekening houden met gladheid. Er is gestrooid, maar op sommige plekken kan de gladheid verraderlijk zijn... zegt Rijkswaterstaat. DNS NS heeft vandaag een winterdienstregeling met minder treinen. En KLM heeft op Schiphol 300 vluchten geschrapt... en dat aantal kan nog oplopen. En in het Friese Grauw is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd geraakt in zijn arm. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd... en wie het heeft gedaan. Op de meeste plaatsen is het droog, maar het is wel koud. Min 7 graden in het oosten tot min 2 graden in het westen. Als ook voor gladheid dus. Overdag vaak droog en in het westen schijnt geregeld de zon. Het wordt dan 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeerd al voor de Flitsmeiser. maar deze nacht helemaal niks te melden. Natuurlijk is het wel glad, dus pas op als je de weg op gaat. Fijne reis. Vijf, drie, de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Kilian van Zo, van harte welkom in de 538 met zometeen Ray, ook de favorite van Taylor Swift, komt eraan. En eerst Avinci. Radio 538,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 Come yeah. standing still and I don't wanna leave you lips Trace in my body with your fingertips Every second that you with En zeen 538. Je hoorde eyes closed. De nacht van 538. Ja, van harte welkom in de 538. Ik ben Cleo vanuit. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke dinsdag inmiddels. Ik las vandaag in het nieuwsartikel dat de winnaars van de staatsloterij zich hebben gemeld. Volgens mij in totaal is er zo'n 15 miljoen gewonnen, weet je wel. Maar al die loten die, die, die ze dus hadden ingeleverd, waar ze de prijs op hadden gewonnen... die waren dus gegeven tijdens Sinterklaas en kerst. Dus die hebben ze niet eens zelf gekocht. En toen dus Stel ik in mezelf een beetje in mijn hoofd te denken... Zo van, zeg maar, wat zou ik dan doen, weet je wel? Ik bedoel, stel je voor, ik geef dat lot aan jou... en jij wint daar dan heel veel geld mee. Ja, zou ik dan een soort van eisen zo van... heb je ook een deel voor mij, weet je wel? Ik heb dat lot voor jou gekocht, maar aan de andere kant... het is een cadeau voor jou, dus ik weet niet helemaal. Maar ook andersom, weet je wel. Als ik dat staatslot zou krijgen... en, en ik zou uiteindelijk 15 miljoen winnen... zou ik me ook schuldig voelen van... ja, weet je, jij hebt dat lot voor me gekocht, dus ik wil jou ook wat. Ik kwam er niet helemaal uit en toen zei ik net tegen jou, maar niks. Ik zei net tegen jou, wat zou jij doen? Maar jij hebt dus een regel met je vrienden zijn. Nou, het ligt een beetje aan hoe je het, uh, hoe je het aanvliegt. Zeg maar, als jij een lot geeft, in dit geval met, met, met Sinterklaas of met Kerst. Ja. Wij hebben de afspraak in de familie of in de vriendengroep. Als, als we dat doen, dan is de afspraak van tevoren gemaakt. Als jij wat wint op een kraslot of een, een staatslot. Dan, dan splitten we het gewoon door de helft. Maar oké, 9 van de 10 keer ben je, je 5 euro of een tientje. Split je dat dan ook? Nee, dan niet. Maar, maar... Alles, alles boven een miljoen. Maar is dat de grens? Als iemand zeg maar 9 ton wint dan ook niet? Toch even die algemene voorwaarden dus even aanschrijven. <lacht> nee, ik ben benieuwd, als je nu luistert en jij denkt... Ja, weet je, ik heb hier ook wel eens over nagedacht... ik heb wel een idee wat ik zou willen doen. Let me know of je de F1538... Want eigenlijk, ja, heel makkelijk gezegd, ik kom er niet uit. Dus let me know if je de F1538... stel je voor jij geeft... Iemand een staatslot en die wint ermee 15 miljoen. Wat zou je doen? En ook andersom. stel je voor, jij wint door een gekregen staatslot 15 miljoen. Wat zou je doen? Let me know via de app van 538. Hoor je zo met hem de nieuwste Ray. En eerst is dit, Dean Lewis. I'm still wrapped up in your skin and burns. They feel like home. It's funny how your fire burns. But I'm still cold. How tell you so cold? Cause I can't let I In love, love, love with you. Oh, hate that it's true. I'm still in love with you. There are <laughs>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 My husband is coming. Ray bij 538, je hoorde Where is my husband? Ik heb van allemaal uit hier, van harte welkom in de dag. waar ik eventjes een, een klein uh, onderzoekje ben gestart kunnen we vaststellen. Is namelijk dat, het, uh, dat de staatsloterij natuurlijk de winnaars zich inmiddels hebben gemeld die uh, volgens mij meer dan 50 miljoen hebben gewonnen alleen nou is het zo dat die, die winnaars van het staatslot die hebben zeg maar het staatslot gekregen tijdens de, de feestdagen Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, dat soort dingen dus ja, die waren eigenlijk helemaal niet van hun en toen ging bij mij een beetje de gedachte rond wat zou je dan doen in dat geval, weet je wel zou je dat dan delen met de ander uh, als je dat ook hebt gegeven, zou je er iets van terug verwachten zeg maar Gijs, goeienacht goeienacht Julian Allereerst, wat zou jij doen als je nu 15 miljoen wint? Als ik nou 15 miljoen win en ik zou het, zeg maar, met een lot winnen wat ik zou hebben gekregen van iemand, dan zou ik die persoon, uh, in hoeverre het kan, uh, het bedrag geven wat mag, zeg maar, belastingtechnisch. Ja. En voor de rest zou ik proberen dat op een andere manier nog uh, die persoon wat bij te geven, zeg maar, door middel van de boodschappen te betalen of zo. Of, uh, ja, ja, want jij hebt er wel aardig goed over nagedacht, want jij hebt jij, jij, net, ik zou inderdaad een, uh, met een gekregen lot een deel aan een persoon geven. Maar ja, dat kan natuurlijk belastingtechnisch niet allemaal, dus het lijkt mij wel een beetje dat, dat deze vraag ook vaker door je hoofd is uh, gegaan. Ja, want ja, win je een gro groot bedrag, dan voor mij moet je, als ik het goed heb, 40% uh, uh, belasting betalen, hè? Ja. ja. Dus mocht je 7, 15 miljoen winnen en je zou de helft willen delen met die andere persoon... ...dan ben je volgens mij, kijk, eh, 40% 6 miljoen kwijt of zo. Ja, dat lijkt ook ja. helemaal handig, nee. Nee, dat is gewoon, uh, ja, lastig. Maar als, als je bijvoorbeeld, jij ja, zegt nou, ik zou bijvoorbeeld mee betalen bij de boodschappen... ...maar stel je voor je zou voor iets voor de ander moeten kopen... ...waar, waar zou je dan bijvoorbeeld aan denken? Uh, een auto. Een auto, ja precies. Maar ja. Dan, dan ga je dan wel voor een luxe uitgeruste BMW, zeg maar... met alle opties erop en eraan... of ga je dan gewoon een beetje voor de persoon van de sloop, zeg maar? Nee, dat is ook wel een keurige, netjes auto. Echt een goede familieauto eh, kopen. Oké, okay, dat, dat dan weer wel. Ja. Ja, ja interessant. Want, ja. Maar Want, and, ja, andersom kijk, op, dan, als jij zeg maar dan dat lot hebt gegeven... verwacht je er ook, ook iets voor terug, of niet? Ja natuurlijk, nou ik weet niet of het woordje verwacht is natuurlijk een verkeerd woord denk ik. Nou ja, uh, precies. Als, als jij een lot geeft en natuurlijk valt daar de 15 miljoen op, dan bouw je natuurlijk dat uh, jij dat lot zelf niet hebt gehad. En dan ja, misschien verwacht, ja, misschien verwacht je dan wel een stukje terug, ja, als ik eerlijk ben. Ja. Nee. Maar hoe, hoe groot dat dan is, kijk, verwacht zeg maar niet als je 15 miljoen bent, dat die persoon maar 7,5 miljoen gaat geven, nee, dat verwacht ik niet. Nee, maar precies. dat hij gewoon een leuk bedrag zou geven, dat zou ik wel tevreden mee zijn. Nou lekker man. En tot tot, tot ja. ga je, zou, zou, maar zou dit nieuws ook iets zijn waarvan je dan zegt, nou ik ga niet meer zo snel een staatslot geven om niet in deze situatie te komen? Mm, nee. Of aannemen man. bijvoorbeeld? Nee, nee, want groot is nou echt de, daadwerkelijk de kans dat het je ook echt overkomt. Ja, Dat maar, is niet ja, heel, heel groot, hè? Nee, maar ja, het, het zou je nooit overkomen totdat je je overkomt natuurlijk. En dan? Ja. Ja. Ja, goed, dan e moet je er op dat moment over nadenken. Ja. <laughs> Gijs, dankjewel, jongen. Dankjewel, graag gedaan. Werk ze nog eventjes vannacht. Ja, dankjewel. Hoi, hoi, dit is Brian Adams. I first real six string, boy, at the fire in the face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 voor deze week, over live, natuurlijk bij 538. Slechts 10% van alle Nederlanders is het, namelijk linkshandig. Ja, en mocht je wel linkshandig zijn, ik, ik heb best slecht nieuws voor je. Uit onderzoek blijkt je namelijk minder empathischer te zijn, gestrest door het leven te gaan, minder creatiever en minder slim te zijn. Maar vooral leven linkshandigen negen jaar korter dan rechtshandige. En Taylor Swift die is in alles rechtshandig, behalve gitaarspelen. Dat, dat doet ze dan weer met links, omdat, ja... Geen idee, maar... Uh, ik heb twee linkerhanden, dus ik denk dat ik echt gewoon... 18 jaar minder leef, weet je wel. Oh, de Taylor Swift en de Favourite openlijt natuurlijk bij 538. Major Lazer, DJ Snake, komen eraan naar Max Malone. I heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels call you.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 En gemiddeld knipperen we 15 tot 20 keer per minuut... en dat is zo'n 28.000 keer per dag. Maar uit, uit onderzoek is gebleken, en misschien wist je het ook wel... dat uh, als je liegt, je minder knippert met je ogen... maar wel precies op het moment dat je de leugen vertelt. En toen moet ik eventjes denken aan mijn, mijn oude tijd... Uh, toen, ik, toen ik nog als goochelaar werkte, mocht je niet van me weten... ik ben ooit goochelaar geweest, een beetje een uit de hand gelopen hobby... heel veel uh, shows gedaan door heel Nederland en dat soort dingen... en daar had ik altijd een bepaalde truc in... dat ik altijd uh, kon zien of iemand um, uh, een balletje in zijn linker of in zijn rechterhand had. Dan, nou, dan deed hij een balletje in zijn linkerhand of in zijn rechterhand achter zijn rug... en dan kwam uh, zijn hand naar voren en dan zei hij altijd van... Uh, stel ik altijd één vraag... En dan was altijd de vraag, jij hebt het balletje in je rechterhand... en als diegene dan uh, uh, nou, uh, niet knippen en dat soort dingen... dan wist ik altijd, oké, okay, die heeft gelijk. Dus toen ik dit onderzoek zag, dacht ik... ja, ik had gewoon zo bij de FBI kunnen gaan. Want dit is iets wat ik zeg maar al jaren deed. En ja, ik hoop niet dat er nu een aantal goochelaars luisteren naar deze radio... maar dit is dus echt hoe die truc werkt. Dus mocht je ooit een keer een goochelaar op een feestje zien of dat soort dingen... en je ziet hem ooit een keer die truc doen... dat je de waarheid moet spreken... Let even op het knipperen van je ogen, want dat is echt hoe, hoe die truc werkt. Ik snap helemaal niet waarom ik dit uitleg, want ik treed zelf ook nog op. Maar goed, Shabuzi het Marl Smit hoorde op de Dit is Blink Twice. <middels> Change. I've looked, I've tried, no one told me what it's wrong Am I feeling all the feelings or am I just going numb? Oh me, oh my, would you look at my eyes? We laugh or cry just to feel alive? Oh, oh, oh, oh. no time for living a lie oh, oh, oh, oh, time flies so don't blink twice I I've been trying to catch my breath since I was 17. I've heard I've cried So don't blink twice Maar hiermee komt de nacht Diesel door volgens mij. Hè? Wat een lekkere plaat. Alessio en Tjesha van 538. Je hoorde Destiny. Heken jullie al vanuit hier? Dankjewel dat je deze nacht weer hebt gecoacht voor de van 538. Onderweg is de nieuwste van Nate Smith. Ook Dua Lipa komt eraan. En dit zijn eerste, de Backstreet Boys. De nieuwste after midnight. Ik lie al vanuit hier. En ik weet niet wat bij jou zit, maar ik vind het altijd super interessant om te zien wat artiesten nou eigenlijk echt verdienen, weet je wel. Want ja, soms zien ze er super rijk uit of maken ze super leuke muziek. Maar ja, levert het nog een beetje op. Nou, afgelopen jaar, hè, tegen het einde van 2025, kregen we natuurlijk al die, uh, die lijstjes met hoeveel mensen verdienden en uh, nou, wat voor de meeste de liedjes waren en dat soort dingen. Maar natuurlijk ook de World Tour Wraps. Beyoncé, die verdiende 340 miljoen dollar met haar Tour. Haar Cowboy Carter Tour. Ik denk dat ze zich inmiddels van Queen Bee naar B-millionaire mag noemen. Um, en Sharon, die mag ook niet echt klagen. Die heeft in totaal zo'n 3 kwart, uh, uh, kwart miljard dollar verdiend. En Dua Lipa, die nu op 5.300 heeft natuurlijk ook een Wereld Tour gedaan. En die heeft daarmee 70 miljoen verdiend.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 You go if I stay on your mind. You can play that game, but you ain't me every time. my heart. Radio, it's rising up. I had a dream. I was standing on a star. Met Air Jack en Ello Black, je hoorde In My World op deze toch wel gladde, koude, sneeuwachtige dinsdagnacht. Ik ben hier van vanuit. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat onderweg. Muziek van Katy Perry, ook het heerlijke Corona komt eraan met The Rhythm of the Night. En eerst van 5:38, Camellia. Yes jaar ruim 6 miljard euro armer geworden door de lage rente en inflatie. Volgens de spaarbank komt dat neer op gemiddeld 785 euro per huishouden, schrijft de telegraaf. Omdat de inflatie met 3% veel hoger was dan de gemiddelde spaarrente, werd spaargeld per saldo dus minder waard. Bij het presidentiële paleis in Venezuela zijn schoten gehoord, dat melden verschillende